Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Amsterdam komt een week eerder terug van zomerreces. in verband met het stijgend aantal besmettingen in de stad, schrijft het parool. Ook het afschalen van het contactonderzoek van de GGD zal worden besproken. Op verzoek van VVD en CDA is er waarschijnlijk volgende week donderdag een debat. CDA zegt geschrokken te zijn van de capaciteitsproblemen bij de GGD. Gisteren meldt het RIVM dat er in één dag tijd 111 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Amsterdam. De veiligheidsregio Twente heeft een supermarkt in Noord-Deurningen gesloten... wegens herhaalde overtreding van de coronaregels. De winkel werd 21 keer gecontroleerd. Handhavers constateerden 18 keer overtredingen. De dwangsommen voor de eigenaar zijn inmiddels opgelopen tot 50.000 euro. De eigenaar van de supermarkt in Noord-Deurningen zegt dat hij slachtoffer is van willekeur. Hij overweegt een kort geding. Op hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst hebben de democraat Biden en zijn running mate Harris uitgehaald naar het coronabeleid van president Trump. De oorzaak dat het virus in de VS zo hard toesloeg is volgens hen dat Trump de uitbraak niet meteen serieus nam. De eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst van Biden en Harris was zonder publiek. Alleen familie, campagnemedewerkers en journalisten waren welkom. In Galicië, in het noordwesten van Spanje, is het verboden om op straat of een terras te roken als er geen twee meter afstand kan worden gehouden. Volgens de gezondheidsautoriteiten zouden rokers een groter risico op verspreiding vormen door het uitblazen van de rook en omdat ze geen mondkapje dragen. Waarschijnlijk gaat het verbod binnenkort ook in andere Spaanse regio's in, melden Spaanse media. Het weer nog zonnige periode later toenemende kans op buien met onweer hagel en veel regen. Het blijft warm met 29 tot 33 graden. Ook morgen weer regen- en onweersbuien. Het wordt wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een autobrand op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Vertraging is 10 minuten en daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 dicht. Omrijden kan via de A9 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 er was er ook in, die met rozenpakt bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je Album had gekomen, weet je nog wel, oldje, Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd, toen heb ik het blad uit het album gescheurd, weet je nog wel, oh. ZFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u mee terug op reis in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis David's met een weetje nog wel oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu. Een hoop mooie muziek. Muziek uit de jaren 60 en 70. Onder andere wij de Groot met een meisje van 16. Ik hoor de wandelclub van uh, Jasperina de Jong. Mieke Telkamp komt voorbij. Joenny Hoes. is de volgende plaats van Wim Zonneveld en Het Dorp. Dan hoort het hier op CFM Zandvoort. Tot dan 12 uur zijn we bij u. Met mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Nog wel oud-Hollandse muziek.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 Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boer. is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien, hoe of het bankstel staat bij mien en de dress waar met plastic rozen.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 Ach, wat leg je hier steel langs de kant van de weg? Zeat vermoeidzaam bleek een paal voor haar je, haar ideaal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 In lente zo breed, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg? Melodietje zingt van zon Wij hebben een figuur, we zijn een stuk ongerukt natuur. Jo met de banjo en lief met de mandolini. Love. Aside. de jong hoorde u Mika komen met nooit op zondag daar van boudewijn groot met een meisje van 16 en het begin van het blokje van vier wim zonneveld met die mooie plaat het dorp en we gaan door zometeen johnny hoes met oh was ik maar mijn moeder thuis gebleven maar eerst hier nog een plaatje van boudewijn de groot met het land van maas en waal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 Ik loop gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met de trekker rond. kop En dan de grote aan die letter blazen heen. Wanneer je het moet dan sneeuwt het op de hemdeltse Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee mannen met hun slepen in de hand Dan blaast er de haar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 Het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoep voor goed de bergen in van het Circus Jungbos. En we praten en we zingen en we lachen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Het lacht. zo pijn gedaan ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten met je rode mond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 Oh, no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 Ja, ja, ja, het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. En dat het me hippe vogels zijn, dat zullen ze weten.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 Zal je kind maar wezen? Ja, ja, ja, ja. Weg met orde in gezag. Alles mag vandaag de dag.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 Het in Parisien. yeah yeah yeah yeah is yeah yeah yeah, yeah. It's all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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willie Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Grunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van Schellak en Vinyl draaien weer op volle toeren.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 Ik zal er altijd blijven wonen, geen andere landen graag Ja, het blijft me stiekem voeren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico, Mexico. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zoals iedere week, tussen 11 en 12 op de dinsdag... neem ik u mee terug in de tijd. Naar jaren 30, 40, 50, 60 en 70. We worden muziek van de zangeres zonder naam met Mexico. En voor de break... maar nog veel meer mooie muziek. Adele Bloemendaal met Het zal je kind maar wezen. Daarvoor Johnny Hoes met, oh was ik maar, bij moeder thuis gebleven En daarvoor bouwden wij in de Groot met het land van Maas en Waal. Zometeen, Rob de Nijs met ritme van de regen. Want de regen hebben we zeker de afgelopen paar dagen gehad. Maar eerst hier, de grootste die de dame ooit gemaakt heeft: Trea Dops met ploem ploem jemka. Mijn hart gaat van je romp om, om. Het is vast een liedje zonder woorden: bloem, bloem, bloem. En een paar akkoorden, want ik ben nu al een vrouw. Waarom liefdespraken? Ja, Wat kun je ook verwachten. Ik slaap al vele nachten, niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans: iets bloem, bloem. Net als een gitaar. Zo gaat het roepen, maar je kijkt naar mij niet om. Bloem, bloem, zo gaan de gitarren. Zoem, zoem, zo gaan alles naar hem. Roem, roep. zo gaat het roem. en mijn hart dat gaat van je rond. I'm gonna go get En alleen ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart voortdwingt. Kom, vertel maar even wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje voet. Ik heb niks aan een ander, want ik kan. sta alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween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 7 dagen lang. Daarvoor muziek. Een mooie plaat van Wilke Alberti met Spiegelbeeld. Daarvoor Rob de Nijs met Ritme van de Regen. En daarvoor die grote hit van Trea Dobbers met ploem ploem Jenka. Zie je hem Zandvoort? We luistert naar Zandvoort uit Zandvoort neem u mee terug op reis, terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50 60 en 70 en vandaag voornamelijk muziek uit de jaren 60 en 70 zometeen muziek van Terry Scholte met een beetje, naar de volgende plaat van Ronnie Tober met Verboden Vruchten een stewardess die past in Amerika, was bracht de nieuwste lipsticks mee voor elke dag een auto de anderen maken haar thuis, dat lijkt een lang geef, nekkie, Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel, sinaasappel, cola, cola. pepermunt, karamel, ananas, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: verboden vruchten, verboden vruchten. Voor ieder een behalve voor mij verboden.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 Dat weet je, maar weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Want Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven als we ons verloven. Die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar? Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, elkaar, elkaar te helpen, niet waar? Mensen deelt de samen het brood, helpt elkander in de nood. Maar een armoedelijks in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar. elkaar, yeah! om op de de wereld. Wereld. om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken welk een vreugde haar bereikt. We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen. waar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen. waar. In de plaats van hart en neid, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloeiend de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle op aarde zal zingen, want we zijn ja. toch op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. niet waar. Ja, we zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Ja, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. niet waar. Ja. We horen muziek van Leen Jongewaard met en We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. Daarvoor Terry Scholten met Een beetje voor Ronnie Tober met verboden vruchten. En zo altijd en alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. En anders, volgende week, dinsdag, ben ik weer van de partij. En dan neem ik u wederom mee terug op reis... in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik laat u nog achter met muziek van onder andere de solisten van Wim Sonneveld. De tv-show met Katootje. Maar eerst hier muziek van Erich Smets. Met Breng eens een zonnetje onder de mensen. Ik wens u nog een hele fijne dag. Nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag 11 uur. Tot ziens. dan aan zijn raad en je succes boeken. Luister dan naar hun raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blijke gezicht te zien, doet je het zo goed? Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd, schenkt nieuwe moed. Mensen. We blijven zicht te zien, Doe we hier zo goed. We hopen nu en dan, we liefst wensen. Dat spreekt voor zijn wie goed doet, goed ontmoet. Ik ben met mijn doodje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan, want ze komen aan en wat ze Ze maakte van boter een dominee, een dominee, Pardon. In de karak in de karakzere dominee. In de karak in de karakzere dominee. Een domi, dominee, een domi, dominee, een dominee. Hebben ze En ze maakten van boter een wafel vrouw, een wafel vrouw. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De rechtbank gaat een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren behandelen. Zijn advocaat had daarom gevraagd. Volgens de rechtbank is het verzoek gegrond vanwege privacy redenen. Dachi is hoofd.